De studenten van 23 werd zaterdagavond voor het laatst gezien. De politie is een moordonderzoek begonnen... en is op zoek naar een man met een rugzak die mogelijk iets heeft gezien. Van Espen verdween toen ze vanuit het plaatsje Schilde naar Vriendinnen in Antwerpen fietste. Volgens Belgische media zijn bij een zoekactie gisteren... haar mobiele telefoon, OV-kaart en bebloede kleren gevonden. De politie zoekt nog steeds langs de route die ze vermoedelijk heeft afgelegd. De politieacademie past een fitheidstest voor beginnende agenten aan... Aspirantagenten en politievakbonden hadden geklaagd... dat de test onvoldoende rekening hield met persoonlijke omstandigheden. Ook zou die niet overal op dezelfde manier worden afgenomen. De toelatingstest bestaat onder meer uit 500 meter roeien... push-ups, sit-ups en 1600 meter hardlopen. Na aanbevelingen van de Vrije Universiteit... voert de politieacademie wijzigingen door. Zo mogen deelnemers bij het hardlopen bijvoorbeeld kiezen... of ze dat op een loopband doen of buiten... en wordt de uitvoering van de sit-up overal hetzelfde. Een Britse schrijfster zegt dat ze het graf heeft gevonden... van The Elephant Man, John Merrick. Hij leefde eind 19e eeuw. Merrick was zwaar misvormd, was in zijn tijd een bezienswaardigheid. Later verschenen er boeken, een speelfilm en een toneelstuk over hem. Zijn skelet wordt bewaard in een Londens ziekenhuis. Nu zegt de schrijfster dat ze in Londen ook het graf... met Merricks overige resten heeft ontdekt. Het weer steeds meer bewolking en kans op een bui... een matige tot vrij krachtige noordwestenwind...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 Opbouwweg Wilson. Op. Twee politieke onderwerpen en één onderwerp wat over de KRM gaat. De KRM heeft 11 mei overdag, maar daar gaan we meer over horen. Er staat op het programma CBRPAD Engelbert staat ter hoogte van het station. Daar kunnen we het over hebben. Maar ook. Maar... ook. ook. <laughs> Ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is. Er ja. is nu een research ja. naar gemaakt en, en dat speelt al vanaf 2016, 2017. Er werd een aantal inwoners daar al wat over opgemerkt. Ja. Daar is antwoord op gekomen van dat is veel te gevaarlijk met zebrapad, want je komt een hoek omdraaien en je, moet je schrik je eigenlijk kapot. Zebrapad. Ja. Nu komen we in de hoek rijden, dus schrik je eigenlijk kapot. Wat iedereen steekt gewoon. Geen vorm. zebrapad. Niks. Niks zebrapad, maar wel een verhoging. Ja. Um, heeft het CDA dit gevolgd?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 Ja. De, de, de oversteek van uh, naar de Kooppassereel, naar de Straat ziet er redelijk uit. Maar een aantal bewoners heeft lopende de afgelopen jaren daar diverse opmerkingen over gemaakt. En daar gebeuren de vreselijkste dingen. Auto's die denken dat ze door mogen rijden. Uh, ja. Bewoners of uh, toeristen denken dat ze door mogen lopen. Omdat het... Uh, ja. Ja. ja, dat is een lastig schijnveiligheid is van hier het overmorgen. Dat is ook, maar... ook de vraag bij een voetgang zo want uh...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 eh. Uh...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 Daar zie je dus duidelijk vooruitgang. Het ziet er heel netjes uit nu die benzinepomp weg is. Behalve dat het, uh, de rijwielstrook nu een, uh, een parkeerplaats is voor bussen, wat wettelijk niet kan. Dat is, een heel, dat is een lastige. En daar hebben ze hier gelukkig beter op gelost. Ge, op nee, opgelost. dat is hier. Ja, maar, ah, maar dat is wel netjes hier. Ik heb daar geen enkele moeite Het plein is netjes, alleen... Uh, ik heb dus er geen enkele moeite mee. Ik kijk naar de feitelijke situatie en dan zie ik buiten dat het een prachtig opstelplek is voor, uh, voor bussen. Ja, de feitelijke situatie is dat er twee bussen kunnen staan. Alleen door die feitelijke situatie is het rijwielpad onderbroken. Ja, een klein stukje. Ik, ik, zie nou. geen, ik zie er geen, ik zie er niet zo'n uh, zo onveilige situatie in en uh, ja. gewoon als burger, als standvoort en maar ik heb goed. toevallig ook nog 40 jaar het werk gedaan, ik vind het alles redelijk. Ik ben daar niet erg van, maar de indruk dat het heel slecht eruit is. Je had, je, je, had je had het over uh, het grotere geheel, het entreeplan was er. Ja. Die uh, voorste stuk zou uh, een beetje groot plein worden tot uh, de snackbar ja. en ik hoor je nu zeggen dat ineens woningen komen.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 sun, lays me down, with my mind she runs, throughout the night, no need to fight, never a frown, golden brown, every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, To distant lands, takes both my hands, never a frown.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 Praat ja, maar gewoon door. door. <laughs> uh, want zonder financiële uh, steun kunnen wij niet uh, opereren. En, uh, want dat doen we allemaal uh, vrijwillig en belangloos. Uh, maar er is natuurlijk wel geld nodig. Oh,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 en onze vrijwilligers zijn aanwezig om daar van alles over te vertellen over wat ze doen en uh, het is hartstikke interessant. En inderdaad binnen wat je zegt, ja. mee varen. Ja, er zijn wat, uh, wat restricties op, hè? Ja, kijk de, de, de donateurs hebben een uh, persoonlijke uitnodiging gekregen. En die kunnen daar uh, uh, gebruik van maken om mee te varen. Uh, en dat is altijd afhankelijk van het weer. De schipper uh, is uiteindelijk degene die bepaalt of uh, het wel of niet verantwoord is om met... Ja, want je uh, wil ze wel aan boord houden, zeg maar. Ja, aan, aan boord, <laughs> ja, ja. En, en, en, en, en, ja, ja, precies. Uh, dus dat is altijd aan de schippen. Maar uh, als we even ervan uitgaan dat het uh, uh, weer goed uh, daarvoor uh. Yeah. geschikt is, uh. Dan, uh, dan hebben we inderdaad dit jaar een, een, een restrictie erbij gekregen en dat is dat we niet meer dan 12 personen aan boord mee mogen nemen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 ja, Dan kan je ook mee, mee Precies. En, en het, dan... uh, dat melden. Uh, ja, iedereen is welkom in ons boothuis. En daar hebben ja, zo, we. Sowieso. Uh, zo, zo. Naast de presentatie waar ik over had. Hebben we ook een, uh, een winkeltje. Dus mensen kunnen ja. een leuke spullen kopen van de KNRM. En daar is ook wat nieuws mee. Uh, nou eigenlijk niet. Dat hebben we wel uh, elk en... jaar. Alleen we hebben niet zoveel rugbaarheid aangegeven. Tot nu toe misschien. Mm -hmm.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 Um, wat we ook heel leuk vinden is dat uh, Jef de Vos uh, makrelen komt er ook op bij ons, uh, bij het Boothuis. En uh, de opbrengst van de verkoop van de makrelen gaat uh, naar de KNRM, dus iedereen die uh, daar trek in heeft uh, en het wil combineren met een uitje bij de KNRM, kom vooral langs. We moeten alleen nog even aan ja. Jef de Vos vragen wanneer de makrelen klaar zijn. Ja, ja daar heb ik geen verstand van. Dus <laughs> als hij uh, maar vroeg kan... genoeg begint, hè? Ja, ja, als, als maar dat je... Dat je op tijd begint. Ja, ja. Uh, als hij dat hier meldt, dan willen we dat volgende week nog wel even roepen. Ja, doe dat, doe dat. Uh, en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 waarom dus mensen gelegenheid willen geven om met een eenmalige donatie uh, mee te gaan varen. Uh, maar dat, uh, ja, daar, daar verwachten we wel het een en ander van. Dus we, we hopen dat het ook effect heeft. En dat dat dat zegt, het, uh, een, een proefding. Ja, ja, uh, ja. en ja, als het, ja, het goed gaat, en, uh, en, uh, dan kan het zomaar zijn dat het volgend jaar bij alle seizoenen zo uh, op die manier gaat werken met, uh, met een tikkie. K&M heeft natuurlijk uh, chronisch, uh, is, is K&M uh, op zoek naar geld. Ja. en uh, het, het is een, De kosten uh, stijgen en uh, de, de bedragen... Uh, worden niet veel meer. Dus we zijn echt ook creatief aan het nadenken hoe we uh, zoek kunnen naar ja. andere... Het is ja, een van onder... de weinige instanties die heel uh, onafhankelijk is van subsidies en zo. Het is dus alleen maar giften en, uh, ja, en is, uh, donaties. Ja, het is altijd goed om te benadrukken dat de KNRM volledig uh, subsidievrij is en uh, uh, zich, zichzelf bedruipt met uh, donaties. En uh, wat veel gebeurt als mensen uh, in hun testament opnemen dat de KNRM is nagelaten wordt. En, uh, dat is ook heel mooi. En dat of zijn wel... vaak ook wel wat Hoeveel, hoeveel Zandvoorten zijn er redders van de wallen ongeveer? Oeh, Daar heb ik geen cijfers van, dus dat zou een schatting. Maar wel, zijn, zou je maar zeggen, de rest kan het nog worden? Ja, Jazeker, ja, ik denk dat het een paar honderd zijn, dus ik denk dat er <lacht> ja. nog genoeg zijn die er uh, nog niet zijn. Niet zijn. Dus uh, laten we daar het evenwicht ergens in gaan zoeken, dan uh, ja, ja. zijn we al een heel eind. Al deze mensen zijn uitgenodigd om volgende week bij jullie ja, in het boothuis langs te komen, met of zonder tikkie, oh. en het liefst lid worden structureel. Ja, heel graag.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 I'm gonna make you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 Aan de ene kant heb ik u gevraagd om uh, met u te praten over de beantwoording van de vragen die door u gesteld zijn, oh, door de OPZ gesteld zijn aan het college. Ik, um, ik zou het tutoieren hoor, dat nou, het, lijkt me allemaal uh, al bij grijs haren. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, allemaal ja, hebben we daar ja, ja, Alle drie al. Het ja, ja, ja. is een heel grijs clubje vandaag. <laughs> heb ik u gevraagd om daar eens uh, uh, over te komen, want het heeft daar nogal over, over gerommeld en dan uh, uh, eigenlijk over de procedure. Er is een... Uh,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 Nou, uh, ik, ik, ik wil niet zo ver gaan om te zeggen: Dit is, uh, dit is een hele bedenkelijke inmenging in uh, dingen het is wel waar we niet over gaat. Maar het roept in ieder geval wel, dan heb je gelijk. En daar roept vragen op. En daarom hebben we die ook gesteld. Uh, deze vragen, daar uh, de kom ik zo als we tijd over hebben. Ik heb nog een grappige passage uit het uh, Gebiedsdorpsopgave Zandvoort. Tot en met 2023. Daarin stelt Gebiedsgericht werkend vraagt van de medewerkers dat ze zich in het dorp begeven. Ja.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 Een, een, de kern van de vraag, die eigenlijk niet beantwoord wordt, dan kun je daar moeilijk tevreden mee zijn, lijkt mij. Nou, ja, dat lijkt me ook zo. Uh, ik meen mij te herinneren dat over het stuk dorpsvisie uh, Martijn Hendricks nogal uh, heftig een gegaan is in, in, uh, in de raadsvergadering. Nou, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat leidde inderdaad tot, tot een uh, schorsing. En uh, de bur burgemeester vond dat hij op uh, een wijze werd aangesproken die uh, hem niet aanstond, en hij vond dat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 En dan kun je je afvragen of dat niet consequenties moet hebben voor de taakinvulling. te meer, nou ja, of, of, meer of voor de functie. Men, ten, wat zeg je? Of voor de functie. Ja, ja dat, dat bedoel ik. Dus met andere woorden, die, die functie wordt anders. En de vraag is even of wat wij nu hebben nog aansluit bij hetgeen wat in de praktijk gebeurt. Ja, ook, ook omdat we ook nog het instituut gebiedmanager kennen. Dat, die kant wil ik op. Ja, kort, kort door de bocht hebben we een gebiedsmanager die is fulltime bezig, en een gemeente Secretaris, die geen stem heeft, maar wel, dit is. En die is een uh, part-timer. Ja. Dat klopt. Nou, daar, daar zit een, naar mijn smaak een dubbeling. Waarvan je moet afvragen of dat niet moet consequenties moet hebben voor de toekomstige taak invulling. Maar nou, moet hij dat zelf ook onderzoeken, geloof ik, hè, die, de gemeente secretaris. Nou, dat is, dat, <hijen> dat is de vraag of de gemeente secretaris dat zelf moet onderzoeken. Kijk, we zitten natuurlijk met een merkwaardige uh, uh, situatie. Raad gaat niet over de gemeente secretaris. Nee. De gemeentesecretaris wordt aangesteld door het college. En uh, het college moet, uh, ja, die moet daar iets mee doen. Uh,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 Uh, moet worden uh, ingezet. Hè. Nou, er wat, staat hier 116 ja. euro per uur en er is nog enige discussie tussen de directie Haarlem en het college Zond over de ja, toeristelling. Ja, precies. Nou, dat... Daar moet dus ook nog een, een, een klap op komen. Dat moet helder worden. Ja, Het nou, was, was weer een heleboel in een hele korte tijd, geloof ik. Wat we nu uh, besproken hebben. Um, wat is het vervolg van dit stuk? U gaat natuurlijk, uh, de, uh... Nou, dat, dat vervolg komt, uh, komt natuurlijk aanstaande dinsdag, geloof ik. Hè.